En niet uh, zich bemoeien met dingen waarvoor ze niet zijn uh, ingehuurd. Uh, wat ik, ik zeg, het, het lijkt me een beetje logisch dat ze zo redeneren. Die luisteren, die verluiden moe. Die mm -hmm. hebben geen enkele prikkel. Dus ja, ik wil die idee zoiets van... Ah, uh, potverdorie, al die kleine kutpartijtjes, hè, al die referenda's.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 Zou dat er ook niet achter kunnen zitten? Ja... Dat ze, ja, ze minder dat... geld krijgen. Dan gaan ze in één keer van zich laten horen. Ja, ja of... De, ja, precies, hè. Een soort reverse psychology. het soort zwarte pieten effect of zo van... Uh,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 uh, niet slecht wat ze daar allemaal voorstellen. Okay. Dus uh, uh, luisteraartjes, lezertjes, moeten zelf maar eventjes... Uh, op de, de site van de Kietraad kijken. Maar uh, of ze het met me eens zijn, maar ja. Oké, okay, ja, noem eens een aantal dingen. Ik zal uh, de uh, link sowieso... op de website gooien bij ons. Vrijderadio.com. Elektronische indiening van ondersteuningsverklaringen. Uh, ja, nou, dat vind ik wel een goeie, ja. De kritische kanttekening wordt advies... geplaatst bij de huidige opkomstdrempel... van 30%. De manier waarop die kans in de wet uh, vorm is gegeven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 Ja, precies. Je kan gewoon via DGD stemmen, waarom niet? Weet je, wel? Dat, uh... nou, je zou veel, veel, veel meer directe democratie kunnen hebben. Je zou overal een referendum van kunnen maken. Ja, ik, ja. ik zou zelf zeggen, van, democratiseer het hele belastingstelsel. Dat jij als belastingbetaler kan bepalen of je wel of niet aan een JSF wil meebetalen. Of ja, want een, er zoveel uh... essentiële dingen zijn het toch niet? Het gaat, toch altijd, het gaat heel vaak om uh, smaakzaken. Ja. Want, uh, er is helemaal geen reden om dat uh, collectief... Uh,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 En dan kom je al dicht bij uh, de, de, de, de smaakjes van uh, Klaas. Dat is natuurlijk al een behoorlijke frame. Hè, waar je de mensen in uh, duwt. Want waarschijnlijk wordt het dan...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 He, dus wij uh, vonden het leuk dat ze het hadden bereikt en dat is het ook wel, he, maar de tegenstanders zeiden van ja, maar ze zien dit meer als een relletje he. en dat is ook het signaal wat uh, de kiesraad hier misschien een beetje wil afgeven van, moet ah, moet wel heel serieus zijn. He. Nou, dan kun je dan jaren vergaderen over van aan welke criteria.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 and um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 gewand te yeah. terwijl je bent gewoon uh, evenveel een bewoner.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 Het, het zou al veel, gemoderni veel, veel gemoderniseerder kunnen zijn. Hierin. Um Groningen verwachtte men ook, omdat we lopen hier ook voorop met het basisinkomen. <lacht> en uh, nou, er was toch uh, het idee dat uh, het basisinkomen wel aan zou worden genomen in Zwitserland. Ja, we hebben zo meteen een bericht over. Ja, ja, en dan wijzen ze het af. Ja, en, nou, heb je al een spoiler gedaan. Ja, ja, ja. <lacht> ja, want mensen die hiernaar luisteren, die weten het nog niet. Nee. <lacht> die nee. Zwitserland, in vrijheid radio, die hebben op een of andere manier het totaal niet mee kunnen krijgen dat er een referendum en een app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 Van het, uh, milieueffect van, uh, wat er zou gebeuren als 80 bomen verdwijnen en zo. Echt waar. Uh, ja, ja, kassa, kassa, kassa, kassa. Ik heb ook altijd onderzoek nodig gedaan, dat vind ik ook zo vervelend. Ja, die ja. eh, onderzoekbureaus moeten ook ergens van leven. Ik kan nooit het traject bewandelen van, uh, we gaan gewoon niet geld uitgeven. We het moet altijd ook nog weer onderzocht worden. Dat vind ik ook, dat is, de PVA is daar ook heel goed in hier.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 Nou, dat is eigenlijk heel typerend. Het is gewoon illustratief voor hoe een overheid werkt. Ja, ja. ik heb het inderdaad verhaal heb ik even bekeken. een filmpje van. We plaatsen hem ook even op de website. Dan kunnen jullie als luisteraar ook even volgen. Een heel schrijnend verhaal. Dus dat uh, elke keer dan... Ja, dan, dan gaan ze, dan legt al, de, de, lokale overheid, legt regels op, en dan zegt die manager, oké, okay, nou, we doen het. En dan is het weer niet goed, en dan elke, en dat, dat, hoe lang duurt het al, tien jaar of zo? Mm -hmm. Ja, het is een tien jaar lang verhaal van, dat elke keer, dat, dat maakt niet uit wat ze doen, het is fout. Ja, precies. Het is alsof de, de gemeente gewoon de manager niet wil of zo. Maar ze willen het ook weer wel. Nou ja, ze willen alleen een manege hebben. Ja, maar op een gegeven moment hebben ze dat ook gedaan en dat was ook weer niet goed. Mm -hmm. toen, toen, toen was er weer iets mis met eh, de, waar de, de mestplaats was en waar de stallen stonden. En toen zeiden ze, nee, het moet op het, het, het, het, het meest schrijnende. het moet op het terrein van de buurman. <hijt. <hijt> ja. <hijt de buurman die, had, die wist helemaal van niks. Ik denk, hé, waarom moeten we hier met je mestplaats staan? het is helemaal niet mijn bedrijf. Ja, en dan moet het onteigend worden. Ja, nou, het is een heel raar verhaal. Ik zou zeggen, kijk een filmpje. Mm -hmm. Maar goed, uh, Henk, jij weet wel een beetje hoe de politiek in Terschelling werkt. Ja, dat werkt uh, toch uh, volgens mij net wat anders dan in de rest van het land. Oké, okay, dus is niet standaard van uh, gemeente pest uh, ondernemen of zo. Volgens mij durft de gemeente dat niet. Eens.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 Ja. En het zou dus prima kunnen zijn dat die manege gewoon die contacten niet heeft. En dat er gewoon compleet andere belangen uh, zijn.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 ...die zien overal risico's. Dus die denken van... Ja, dat er is wordt risico's. aan de stoelpoten van de, de centrale bank gezaagd. Nou, dat nou, is gewoon een feit. En uh, ik, nou. ik begrijp wel waarom de Nederlandse bank uh, begint te miepen. Die hebben een broertje, de AVM, en die gaan gezamenlijk uh, miepen...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 Dus die zorgt uh, dat er geen valse uh, biljetten in omloop zijn, en et cetera. Maar hier in de wijk willen wij juist de munten opzetten om, laten wij zeggen, dat wat blijft liggen in de huidige economie uh, aan te vullen. We ja. zien inderdaad heel veel gebeuren. Ik hoor dat. Ja. Echt, als ik uh, mensen spreek die totaal niks met libertarisme hebben, uh, en die komen vaak uit hele alternatieve kringen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 Zo is hoe de kaarten zijn uh, geschud en verdeeld. Hey, ik denk dat het telefoongesprekje van, uh, van jongens, ik ga morgen de, uh, de rente verhogen. Ja, dat zal uh, ergens bij het... Uh... <laughs>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 Airlines en Delta Airlines uh, werd uh, gehandeld.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 Naast als burger ook nog de mogelijkheid hebt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 Want dat is gewoon, zeg maar, een verzameling van private banken. Ja, ja een beetje een verbastering van, uh, war, hè. Uh, crisis, uh, is not about to be, is not supposed to be solved, but to be continuous. Ja, bijvoorbeeld. Ze dus moeten, uh, centrale banken zijn eigenlijk meer om te zorgen dat we continu in een crisis komen. En dat het ja. wordt, uh, dat het wordt aangejaagd en opgepopt. Ja. En dat ja, je daarin. weet waar de crisis komt. Ja. En, uh, want je hebt ook dingen als, uh, ja, het, zo, Dat is het dus het beste te zien door te kijken,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 Dat wordt, uh, maar dat is maar klein. Ik denk dat wereldwijd uh, ja, valuta. dat, dat het uh, dat, Maar dat zal heel lang gaan eigenlijk. Ja, 100 jaar is het een probleem. Sinds dat de Federal Reserve is, is uh, valuta een probleem. ja. Oh, ja, ja. De, de taal, ja is, dat zeg zegt nou wel. Maar de 200, 200 jaar geleden, eind 18e eeuw, was, uh, was je ook een probleem met valuta. Eigenlijk toen ze met het concept papiergeld kwamen. Eind 18e eeuw, uh, zag je al meteen al problemen. ik denk ik nu te zien is dat je. Geld als fijn nog een middel.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 Ja, dat is de, de, de kunstmatige inflatie op de gulden. Als je kijkt naar wat de gulden uh, 200 jaar geleden waard was, en nu... Ja, hij is ooit van goud geweest. Ja. En uh, de zilver, we hebben zilver en gouden mensen. Uh, ze zeggen wel eens van, ja, en Vincent van Gogh had de schilderij van een kwartje verkocht. Maar dat kwartje was toen gigantisch wel waard. Het is een kwart ah, ja, van, ja, uh, van goud. <laughs> ja. Ja, we, we hebben gouden kwartjes. Volgens mij we hebben we zelfs wel gouden dubbeltjes gehad. Ja, dat was denk ik een, een, dat was een dagsalaris voor iemand. Die heb ik wel eens gezien, maar ja... Uh, ja. Dus, uh,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 Dan zeggen zij van ja, we het wel eens weer komen. Maar uh, we wouden geen paniek zaaien op de markten of zo. Maar ja, waar hebben we nog geen fuck gedaan. Hè? Mm -hmm. uh, ja, in, in, de, in de Verenigde Staten is het zo. Daar hebben die banken, dus kunnen we zelf voordeel hebben als uh, bedrijven failliet gaan. We kunnen die banken gewoon met dat geld bedrijven opkopen. Mm -hmm. Die voor een prikkie in huizen en weet ik wat. En ja, dat is het financiële systeem. Mm. En, en het is absoluut niet uh, op uh, balans ingericht. Nee. En hey, goed, we gaan nog even snel naar het uh, volgende bericht toe. Om de vaart in de hele discussie te houden. Of in, sorry, in de, het vaart in de hele uitzending te houden. We gaan nog even naar de voedsel- en warenautoriteit toe. Uh, want daar zijn ook uh, enige problemen mee. Sterker nog, het is een gigantische puinhoop bij de Nederlandse voedsel- en wareautoriteiten. Uh, wat is er allemaal aan de hand? Nou, ik, ik pak even een stukje chocola bij okay. en dan uh, luister ik naar Otto. op die manier. Nou, Otto die heeft er wel, uh, daar kan ik iedere, de luisteraars al vast verklappen, die heeft dan een hele leuke theorie over hoe het wel zou moeten. Maar ik, ik zal het even bericht even voorlezen. De Nederlandse Voedsel- en Autoriteit is zoals we weten, is daar uh, een beetje ja, de subsidiekraan een beetje dichtgedraaid, dus die beginnen te miepen. Uh, wat er vaak gebeurt bij instanties waar de subsidiekraan uh, dicht draait. En nu wordt er geroepen dat het een puinhoop is. En er zijn een tal van politie die niet in de regering zitten, zoals d 66 SP. En uh, nog een aantal van die vasten die uh, de open inderdaad te zeggen. Er moet iets aan gebeuren, er moet iets gedaan worden. Dus die begon je, uh, ja, dat is een beetje ja, wat je altijd krijgt, als dat soort dingen gebeuren. Uh, dat is een beetje een uh, notendop het bericht. Ik zal het op de website plaatsen. Kunt u het even zelf nalezen. Uh, ja, goed. Ja. <laughs> Otto, ja. jij, jij hebt een theorie over hoe het wel zou moeten. Ja, er staat een, uh, in het artikel wordt ook uh, een interessante uh, quote uh, gebracht. Volgens uh, Tweede Kamerlid uh, Jacob Geurts van de CDA brengt de NVWA de Nederlandse concurrentiepositie in gevaar, omdat de dienst hoge controle kosten aan bedrijven. Ja.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 maar goed, dus als dus een kraam heeft zoiets van ik heb daar geen zin in en ik heb daar ook geen geld voor, uh, ja, nou dan moeten ze dat uh, uh, zelf weten. Uh, uh, het, het zou door mij eventueel nog aangevuld kunnen worden, uh, zo'n systeem, dat uh, bedrijven uh, als enige dan verder de, uh, de, de eis krijgen, dat ze aangeven dat ze geen controle van buitenaf uh, aantrekken. Uh, dat zal de meeste mensen uh, trouwens een zorg zijn. Uh, want een bedrijf wat uh, slechte producten levert, uh, is concurrentie concurrentielichter uh, als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 Uiteindelijk zijn er onderzoeksjournalisten en die zeggen van, hey ja wacht eens even, wordt hier gesjoemeld en dan denken ze, fuck reputatieschade, moeten we wat dan doen? Ik bedoel, zo werkt dat. Ja, en tegenwoordig <laughs> wordt er ook door particuliere uh, rondgetwitterd. Dus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 Er zou hoe dan ook uh, een stuk uh, verbetering kunnen komen door de controle voortaan aan het bedrijfsleven zelf over te laten. Ja. Uh, dat is, uh, de controleurs kunnen dan le lekker met elkaar concurreren en de kosten zullen ook een stuk lager worden. Uh, het wordt allemaal veel efficiënter, die uh, controles. En de overheid is ook van een grote kostenpost af en uh, van uh, constant... Uh, uh, kritiek op de, op de kwaliteit ja. van uh, wat uh, zij leveren. Waar zou je even over de, de voedsel- en waardeautoriteit? Wat zeg je? Gewoon, stikken er helemaal uit? Of, uh... Moet dat controlerend orgaan de voedselwaarautoriteit worden? Uh, dat zou je kunnen doen. Uh, moet, de stekker moet dan al vanuit de Ja, maar dan, dan, dan, dan beloon je een verliezer. Ik bedoel, ze hebben nu al wat te blijken uit dit artikel. Het is nu al een puinhoop daar. En die moeten dan straks uh, Bureau de Wet en al die andere bureaus uh, gaan uh, controleren. Of ze wel controleren. Uh, Zo heeft het ook. Uh, maar ik heb zoiets, je moet, moet verliezers niet belonen. Nee, dat klopt. Ja. Uh, wat moet gebeuren is nu. Uh, de NVA is typisch een voorbeeld van de, uh, de keizersonderwijs.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 Ja, goed, ik weet niet Klaas of uh, Henk of Jurjen wat jullie daarvan vinden, van dit idee. Uh, alle, alles vrijgeven, allemaal vrijgeven. Ja, kan je geen controlerende uh, hiërarchie daarbovenop ofzo? Nee, want die moet je dan ook weer controleren. Ja, precies. Nee, nee maar dat gebeurt in mijn systeem, is het parlement. Oké, okay, oké. Okay.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 aantal jaren aan de, aan de hand te zijn dat er problemen zijn met de Salmen uh, en Jumbo, maar uh, je zou kunnen zeggen, nou, als de klanten van Jumbo het niet belangrijk vinden, ja, dan moeten ze dat zelf weten. Oké, okay. nou ja, misschien dat Jumbo uh, gewoon een boefkartel uh, is, wie je weten, dat weet ik niet, maar mijn ervaring is over het algemeen met... Het <laughs> kan ook zijn listeria nou, niet zo erg. Nee, ik weet het niet. Uh, kijk, uh, Ken, we hebben nu voedingswaar. we hebben zo'n instituut en nu gebeurt wat er gebeurt en binnen het kader van hoe het nu helemaal is opgezet, is mijn ervaring over het algemeen...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 over de plofkip nagedacht, hè? Ja, ik zou wel eens voor de kip, nou, de, de kip... De kip zegt plof. Ik zou ik zegt... mijn kind gewoon plofkip geven... als het kind had, want de hij sneller. <laughs> lekker snel het huis uit. Ja, maar na nou twee meter... je mag het huis uit. Ja, maar ik ben nog maar acht. Heel <laughs> goed, ja. hmm. niet, We hebben genoeg gezegd... over dit bericht...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 Het daarvan was dat mensen echt geen vragen om paardenvlees, omdat het goedkoper was. Ja, ja, ja. ja, ja het, is het was plotseling heel populair. Ja, ja, ja. Zo, er is goedkoper vlees, hebben jullie ook paardenvlees? Ja, ja. Oh, arme beesten toch, paarden, mooie beesten. Ja. Nee, maar goed joh, nee, uh, in ieder geval, we gaan even naar het uh, volgende bericht toe, om even de vater in te houden.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 <laughs> ah, dat wist ik dan nog wel, hè, dat, okay. eh, dat die referendum eraan zat. Ja, ik wist was... het ook hoor. Dus... Ja, omdat, eh, nou ja, het de, de centrum van het basisinkomen is toch een beetje naar Groningen komen geschoven, omdat we hier de eerste Nederlander hebben die een basisinkomen heeft gehad. Oké. Okay. Ja, het, het ja. komt oorspronkelijk ergens uit Duitsland, hè? Een ja. van de Duitse deelstaat en die hadden volgens mij ook al hun basisinkomen. Ja, nou, de eerste basisinkomen, dat is allemaal uit uh, crowdfunding. Uh -huh. ja, dat is allemaal prima natuurlijk. Ja, als het is vrijwillig gebeurd prima. dat ja. uh, mensen vrijwillig daarvoor betalen... Dan, dan, dan ben ik daar niet tegen. Nee, want, maar, ja goed, het verhaal uh, basisinkomen is in, is in Groningen echt helemaal hilarisch, maar uh, misschien is daar ook nog zo wat tijd voor. Nou, ja, um, vertel maar even, vertel maar even. Nou.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 ...ze eigenlijk uh, een concurrentiepositie verliezen. Mm -hmm. Snap je wat ik probeer duidelijk te maken? Ja, ik snap je. Ik ben het er ook wel mee eens. Dus... Ja, want als jij meer rouwmiddelen in omloop brengt... ...dat ja. de intrinsieke waarden... Ja, ...dan zeg je eigenlijk de waarde van niks... ...van nul seconden werken... ...en nul waarde toevoegen aan de economie... ...is 1200 euro. Uh, dus dat betekent dat iets... wat van waarde eigenlijk... ...nog meer moet kosten. Ja, ja. Dat zou ik even heel simpel te zeggen. Ja. En um, ja, ik...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 Dat jij uh, waarde vergeeft. Dus uh, de Nederlandse overheid zou stukjes grond kunnen uitdelen. En zou stukjes uh, rechten kunnen uitdelen. Zo van je en volgens mij is dat al eind 18e uh, eeuw in Frankrijk geprobeerd. Uh, dus ja, nee, maar dan, ik, ik, ik, ik zeg niet dat dat moet op die mm -hmm. manier. Maar ik zeg, dan geef je daadwerkelijk intrinsieke waarde. En als je intrinsieke waarde geeft, ja, dan kom je nog ergens. Maar als je puur een basisinkomen op basis van ruilmiddel gaat doen, mm -hmm. ja, dan zijn eigenlijk mensen met een baan, zouden ja, die hoor ik soms het hardste piepen.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 Ja, maar je hebt nog tal van andere, nog tal van andere alternatieven, hè? Ja, dat weet ik wel. Ja. Maar, uh, kijk, het gaat om schaal. Ja, er zijn, uh, ja. er zijn altijd criminelen geweest, die in zeker zin concurreren met de overheid. Ja. Maar de overheid heeft altijd, uh, ja, uh, kijk, als er een kleine schaal van criminaliteit is, dan kan dat in hun eigen voordeel werken. Dan kunnen ze allerlei, uh, groeiende activiteiten bouwen, zoals, eh, uh, wetshandhavers, dat soort zaken. Ja, ja, ja. Ja.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 Nee, ik ga naar afkondigen. <laughs> Johan, je hebt, je hebt nu wel honderd keer gezegd om de vaart in te houden.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 Nou, is dus inmiddels al overleden, maar... Oké. Okay. Uh, en hoe oud was uh, dat toen ze overleed? Nou, laat zo zeggen, oh, dat weet ik eigenlijk niet eens. Nee, zo, ah. maar, de, de, ah, ja. de, de oma van mevrouw die is uh, kort geleden overleden. En die is uh, 97. 97? En, zo, oh, dus ja, dat is ja, ja, en ik was op de begrafenis. En dan krijg je ook echt een heel mooi beeld van een, van een tijdperk... wat eigenlijk al voorbij is, van, van de verzuiling. Ja. En waar waren dus nog eens een was blijven hangen. Dus dan, uh, ja, dat, dan zie je wel een heel groot contrast ook, hè? Nou, ja, in de tijd toen je oma geboren werd...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 Nou, iedere mens heeft toch wel de potentie om het probleem weer op te lossen natuurlijk, hè? Nou, ik weet niet of ieder mens dat is, maar de mensheid lijkt daar heel goed te ja We hebben wel staat. de potentie, de potentie. Dat wil niet zeggen ja. dat ze het doen, maar, het... Nou ja, <laughs> maar yes. ze hebben de middelen. Ze moeten alleen nog leren gebruiken. Ja, meestal wel, Ja, ja. En, ja. Uh...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 Uh, in, de, in de biodiversiteit, daar zijn ook altijd uh, doemscenario's uh, voor verkondigd. En, en dat is ook allemaal niet waar gebleken. Maar zijn ze ja. er wel continu over dat allerlei soorten uitsterven met hele hoge aantallen per seconde. Ja, maar daar, maar ook daar ook zijn ook er ook geen oude cijfers voor volgens mij. Er ja, uh, komen er dan ook nooit nieuwe bij, want die soorten zijn ook ooit een keer ontstaan. Ja, maar uh, dat is ja, ja. heel erg traag. <laughs> maar er zijn meer soorten dan ooit, hè?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 Ja, ja, ja. En uh, ja elke keer komen ze weer met nieuwe angstvoorspellingen. Wat dat betreft, lijken ze een beetje op je overgetuigen. Zeg je ook uh, het eind van de wereld uh, nadert. Uh, dan zegt ze ja, vorige keer hadden we ongelijk, maar nu, nu, nu weten we het zeker. Ik <laughs> een beetje denken, ik ken de film uh, Life of Brian. Ja, ja, ja. Dan zegt ja. Uh, dan zijn ze op zoek naar Brian of of de Messias. En dan denken ze dat Brian de Messias is. Ja. En um,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 Count your blessings. Ja, precies. En dan heb je mensen in Afrika die, uh, die vroeger nog echt in een zanderige woestijn zaten met allemaal vliegen rond hun hoofd. Ze zitten nou met een mobieltje te googlen naar Kim Kardashian en zo. <laughs> en porno's daar. En Maar... beter um, met de wereld, jongens. Ja, we hebben meer porno. Nee, maar... Um, ja, en we kunnen daar naar kijken. Maar... Um, ja, uh, naar een Toen andere. Vroeger werden ze daar nog voor gestenigd.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 Je hebt mensen bijvoorbeeld, als ik naar na, na, na na 1800 ga, weet je wel, dat, dat, dat was een soort keerpunt in de geschiedenis. Als je van uh, vandaan terug zou gaan naar uh, de Romeinse tijd en dan weer terug naar 1800, denk je, nou ja, iemand, je nam iemand mee, zeg maar, een Romein, maar die zou zich nog wel eens een weg kunnen vinden. Maar nam je mee naar 1900, dan werd hij helemaal gek. Ja. <laughs> alles, ja. alles is er, vanaf die periode in de revoluties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 Een paar dingen die hiermee verband hebben, met dit onderwerp. Een paar oh, er... nou ja, ik zou zeker uh, googlen op, of uh, op, YouTube, uh, op uh, Björn Lomborg, Julian Simon en Matt Ridley. Uh -huh. En, uh, ja, die hebben, en die zijn eigenlijk allemaal schap, die anderen, die zijn schaplichter aan Julian Simon. Uh -huh. Die is ook eer als een vorst, sterker nog.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 van een stad. Ja. Bijvoorbeeld Monaco, hè. Er wonen 37.000 mensen. Twee vierkante kilometer groot. De rijken der aarde willen daar heel graag heen. Dus, dat je, dat je daarheen gaat en in een contract staat beschreven wat jouw verplichtingen zijn. De betalingsverplichtingen met name, maar ook uh, uh, verplichtingen wat betreft handelen. Mm -hmm. En wat je daar uh, voor, voor terugkrijgt. Maar laat ik niet te veel uh, gras voor mijn eigen voeten wegmaaien. Um, nee, nee, nee, Even alleen maar een, een tipje van de sluier. Ja, dat is goed.